Automobilisten die in het buitenland een overtreding begaan... kunnen steeds vaker een boete thuis op de mat verwachten. De Europese Unie maakt de uitwisseling van kentekengegevens... tussen de lidstaten makkelijker. Nederland wisselt al jaren kentekengegevens uit met Zwitserland... en binnen de EU met Duitsland en België. Andere EU-landen komen daar nu bij. Alleen het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken doen er niet aan mee.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 anb Verkeersinformatie. Veel van de dagelijkse files lossen nu snel op. Maar er zijn nogal wat ongelukken gebeurd in de staart van de spits... met als gevolg lange files. De A1 Duitse grens richting Hengelo is helemaal dicht... tussen Oldenzaal Zuid en Oldenzaal. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Op de A7 Heerenveen richting Groningen... staat tussen Beetsterswaag en de afrit Oosterwolde... bij Drachten 6 kilometer. Dat komt door technisch onderzoek na een ongeluk. De weg is daar tijdelijk nog helemaal dicht... Op de A10 Zuid richting Den Haag voor knooppunt Amstel 4 kilometer door een ongeluk. Alleen de vluchtstrook is beschikbaar. Dan de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft-Noord en knooppunt Kleinpolderplein 10. Daar zijn na een ongeluk alle rijstroken wel weer open. Op de A30 Lunteren richting Ede bij knooppunt Maanderbroek 2. Alleen de vluchtstrook is beschikbaar. En op de N44 is een ongeluk gebeurd. En vooral vanuit Amsterdam staat nu file tussen Wassenaar en de aansluiting met de N14 4 kilometer.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 Dit is radio 1, de NTR. Kerstof. Ja, Dames en heren, goedenavond. Onze gast. Is de eminente architectuurcriticus van de NRC. die in zijn nieuwe boek Double Dutch. de gloriejaren van de Nederlandse architectuur beschouwt. en dan hebben wij het over de periode na 1985. toen uit de schraalheid van de jaren 80 het spektakel van Super Dutch ontstond. met architecten als Rem Koolhaas en Winnie Maas. al lijkt het spektakel inmiddels iets wat te verstommen. Hier is Bernhard Hulsman. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van donderdag 7 november... het Cultura Media-programma van de NTR. Bernhard Hulsman, welkom. Leuk dat je er bent. Uh, ga jij alvast even nadenken over het Philipsstadion in Eindhoven? Goed. Ja. Hoe dat eruit ziet, even gewoon weer terughalen. Ja, dat beeld. Ja, even voor de geest halen. Ik ben er niet zo lang geleden geweest, of bij geweest. Dus, ja, ja uh, even hoe het ligt, hoe het eruit ziet ja. en even die tribunes voor, voor de geest halen. Want dan gaan we nu eventjes uh, meteen naar Bas Stigler, Want er is een belangrijke Euroleague-wedstrijd, PSV Dynamo Zakrep. Goedenavond, Bas. Goedenavond, goedenavond. Uh, ja, we zijn zes minuten onderweg in Eindhoven 0-0. PSV is wat sterker dan de tegenstander, mag nu al de tweede hoekschop gaan nemen. Jeffrey Bruma is inmiddels bezig met zijn tweede shirt. Want de eerste werd zo even letterlijk in twee stukken getrokken door een van de verdedigers. De scheidsrechter zag het overigens niet, anders had hij misschien een penalty moeten geven. En nu komt de bal bijna voor de voeten bij Bruma. Als de verdedigers van Zagreb en met name ook de keeper elkaar aankijken en eigenlijk niemand... Echt iets doet. En dan als de bal voorbij de tweede paal komt. Toch een verdediger bereid is om hem dan aan de andere kant van het veld weer over de achterlijn te schieten. Zodat PSV hoekschop nummer 3 mag opschrijven. Waarmee dus voor de duidelijkheid is aangegeven dat PSV de bovenliggende partij is. Schaars. Speelt toch, was een beetje geblesseerd. Hendrik staat weer in de basis omdat Rick Kiek wordt gespaard. De derde hoekschop zeilt ondertussen in de handen van de doelman van Dynamo Zagreb. En die ploeg zal vanavond proberen te gaan counteren. Als PSV wint, doet het hele goede zaken en zet het een grote stap naar de volgende ronde. Zover is het uiteraard nog lang niet. Bas, mag je nog even iets vragen? Hoe is de sfeer in de stad eigenlijk, in Eindhoven? Voor zover ik heb begrepen, maar ik ben er niet geweest. dus ik heb het van horen zeggen, is het eigenlijk best gemoedelijk en bijna gezellig geweest. En in ieder geval niet vervelend. Heel veel kroegen hebben wel uh, te maken gehad met weinig mensen, weinig klandizie. Ja. Um, er zijn natuurlijk mensen uit Kroatië opgepakt en teruggestuurd omdat ze geen kaartje hadden. Maar ik heb, voor zover ik begrepen heb, is er eigenlijk niks vervelends gebeurd. Nou, dat is in ieder geval fijn. We gaan die wedstrijd volgen met Bas Tichler, De Euroleague-wedstrijd PSV-Dynamo-Zakreb is net begonnen. De eerste helft, dus uh, we horen nog meer tijdens dit uur. Ik wil eventjes inzoomen op dat Philips-stadion. ligt midden in de stad, is dus uit 1913. Toon van Aken, heet de architect. Klinkt Brabants, zal het ook wel geweest zijn. Dus ja, natuurlijk... vervolgens mij heeft hij van Aken ook nog... Uh, huisjes gebouwd in het naburige Philipsdorp. En uh, als je daar in het Philipsdorp staat... dat zijn allemaal van die rijtjeshuizen, lage arbeidershuisjes... dan zie je zo dat stadion. En nou, Dat is... Eigenlijk het mooiste van het PSV-stadion. Je ziet het ook wel eens bij Engelse stadions, maar in Nederland is het een beetje verdwenen. Ik reed vandaag nog langs het AZ-stadion, dat ligt ja. echt buiten de stad. Ja. En Ado speelt tegenwoordig ook in een uh, stadion buiten de stad. En Ajax eigenlijk ook. Maar wat het verschil is met, met die voorbeelden die je nu noemt, is dat het philips stadion eigenlijk. Uh, daar, dat is steeds gemoderniseerd tijdens het leven. Het is niet vervangen, het is niet afgebroken. Nee, dus er zijn tribunes bijgebouwd en uh, het ziet er er, als je het van buiten ziet, behoorlijk modern uit. Het is zo'n uh, uh, kuip, is het, uh, zo echt zo'n ja, schaal. Ja, zeer geliefd. En uh, je zit ook vrij dicht op het veld. Het is ja. heel compact en, uh, en, en klein... Eigenlijk is het een heel goed stadion. Het is ook heel verstandig van PSV dat ze daar niet vertrekken. Want uh, sinds Ajax is vertrokken uit de meer... Uh, is het niet meer veel soepsen met Ajax. Ah. Hè? Dus <laughs> vertrek nooit uit je stadion in de stad, zou Gewoon ik in 1913 ja. blijven, zeg maar. Zo, zo is het. We gaan het vandaag over architectuur We hebben. Trouwens niet uit 1913. Maar na 1985... en iedereen herinnert zich nog hoe in de jaren 70 en 80... hoeveel afschuwelijk lelijke gebouwen er in Nederland werden neergezet. Ook veel woningbouw, hè. Ben naar Tulsman. Het opmerkelijke van de jaren tachtig is dat iedereen dat lelijk vindt. Hè? Dus ook uh, uh, de architecten zelf en de, de, de elite, de smaakelite ja. zeg maar. Iedereen vindt dat lelijk. Zijn dat nou de gebouwen die we altijd associëren met Jan Schever? Of zit ik nu vast? Ja, dat is wel... Jan Schever heeft veel de architectuur gedaan. Hier in Amsterdam ook. En het heeft ook die kaalheid, die schraalheid. En geen mooie details. Soms zie je films over Rusland en over oostblokbeuren. Ja, maar dan heb je beton. Dat is echt plattebouw van die betonplaten. Dit is wel steen. Dit is bijna allemaal bakstenen. Meestal van die lichtgekleurde bakstenen. En dan uh, laag. De woningen zijn ook heel laag. Het ja, is ja. allemaal heel minimaal. En uh, het is wel interessant dat... Uh, er een enquête is gehouden door Faro-architecten... in, uh, wat was het, vijf jaar geleden of zo. Mm -hmm. En daaruit bleek dat... Uh, uh, dat die, die enquête ging over de vermeende kloof... in smaak tussen de elite en uh, de gewone mensen. Zeg maar, ja. De ja. Leken, zoals dat heet. Ja. En... Uh, Daaruit bleek dat zowel de leken als uh, de architecten en critici... de jaren tachtig allemaal lelijk vinden. Is, uh, en ze hadden er ook wel een verklaring voor dat kwam... omdat er echt helemaal geen mooie uh, details in zitten. Je hebt van die Trespa-platen die er tegenaan geklakt zijn. Ja. Gaan we het uh, misschien uh, ooit nog wel mooi vinden? Bijvoorbeeld mooi van ja, lelijkheid? Dat vragen we wel eens af, want de uh, jaren zeventig hebben we ook heel lang lelijk gevonden. Hè? Met, met die grindplaten en ja. die uh, beetje en... plattebouwachtige architectuur. Die betonnen monsters... En, uh, op een gegeven moment is dat toch weer aanloop ja, geworden. En, uh, ik ken iemand die is van plan om daar zelfs een boek over te maken... omdat ze eigenlijk zo mooi zijn. En er zijn Zie ook al, wel. Zijn ook al een, paar boeken, een paar boeken zelfs al verschenen over die betonnen monsters... die er ook op lijken in de, de Sovjet-Unie. Het, uh, uh, ja, het is allemaal heel groot en grof ja. en dat geeft het weer iets, iets moois, vindt men dan. Maar ik, ik denk dat dat met die jaren tachtig niet gaat gebeuren... omdat het allemaal heel petiterig is en terug met slechte details. En dat ja. wordt wel erg moeilijk om mooi te vinden. Hè? De jaren 70 kun je nog zeggen, dat zijn van ja. die grote robuuste gebouwen die daar staan. Maar in de jaren tachtig is het allemaal heel klein, minimaal... en dan nog slechte details ook. Dan, dan wordt het niks. Jouw boek begint bij uh, 1985. Daar gaan we het nu over hebben. Jij bent uh, architectuurjournalist en criticus bij NSC Handelsblad. Je schreef een boek, Double Dutch, waarin je de Nederlandse architectuur... van de afgelopen ruim 25 jaar tegen het licht houdt. Gisteravond werd dat gepresenteerd. Uh, 1985 was dus eigenlijk de einde, het einde van het... Uh, Tijdperk, schaalhans keukenmeester. En mocht er weer wat gebeuren in de architectuur? En ja, langzaam maar zeker. Langzaam maar ja, zeker, maar het zijn wel de hoogtijdagen gebleken ja, van zeker. de vorige eeuw. wat betreft geld uitgeven en opdrachten. En, en de bouw was florisant. En zeker als je naar nu kijkt, eh, terugkijkt op toen. Ja, want was een enorme bouwboom in uh, Nederland. Hè. Dus, uh, de, overal nou, bedrijven, terreinen, kantoren. Elke uh, provinciestad kreeg zijn eigen nieuwe theater. Een ja. poppodium. Nou, het, het kon niet op. Daar gaan we het over hebben. U mag thuis reageren op deze uitstraling via onze website radiokunsthof.nl. We hebben een gastenboek... Uh, Twitteren mag ook, hashtag Radio Kunststoffen hebben... dus met Bernard Hulsman van NRC over, uh, over architectuur Double Dutch. Laten we even bij gisteren beginnen. Toen werd het boek gepresenteerd. Ja. Jij bood het aan aan Short Soeters. Die kennen we natuurlijk allemaal architect. En Winnie Maas, kennen we ook allemaal architect. Jij had twee uitersten genomen. En het werd ook wel een vrij uh, heftig spektakel, heb ik me laten vertellen. Uh, De presentatie. Ja, uh, uh, Winnie Maas schreef een open brief aan mij... Um, die sommige aanwezigen schokte. Maar ik vond het eigenlijk wel meevallen. Wat stond er in die brief? Uh, nou, het was een hele lange brief. Het duurde 35 minuten. Dus dat is een <laughs> beetje moeilijk uh, uh, samen te vatten. Aan de ene kant sprak hij een zekere waardering uit voor mijn werk. Maar aan de andere kant uh, uh, las hij me ook de les... en gaf hij me een paar opdrachten uh, mee om uh, nog eens uh, nader... Uh, ja, ja, werk van te maken. Hij zei bijvoorbeeld, want we hebben onze spionnen erop afgestuurd... vanzelfsprekend, uh, dat je een aantal uh, projecten eigenlijk gemist hebt. Dat je je heel erg focust in dit boek op die periode na 85... Uh, woningbouw, uh, grote uh, prestigieuze gebouwen in het zicht... maar dat je bijvoorbeeld de windmolens, de noordzijde ja. van Amsterdam Centraal... Uh, prestigieuze landbouwprojecten... Ja, hij, hij, hij, hij bedoelde dat, dat ook ongebouwde projecten bij uh, de architectuur hoorden... Een boek van en, niet gerealiseerde en, werken. Ja, en, en uh, uh, MVDV heeft bijvoorbeeld een. Uh, zijn een, bureau is dat, he, ja. En MiniMaas. Die hebben bijvoorbeeld een uh, spectaculair plan gemaakt voor varkensflats. En dan was het de bedoeling dat uh, alle varkensboerderijen, dat zijn er heel veel, er zijn iets van 14 miljoen varkens in uh, Nederland. Ja. In een aantal, ik weet niet meer precies hoeveel, maar zeg tien mm. uh, torenflats langs de zee zouden worden gezet. En dat ging dan wel om flats van uh, 150, 100, uh, 200 meter. En dat is, dat is een spectaculair plan. Dat, nee, nee, dat is een spectaculair plan. En dat heeft ook wel geleid tot een zekere uh, planvorming... om uh, uh, kleine varkensletjes te maken. Maar dat is ook allemaal niet doorgegaan. Maar um, hij wilde dat ook aan die niet gerealiseerde uh, wilde ideeën aandacht uh, uh, wordt besteed. Ja, en VDV heeft er heel, heel veel boeken uh, over geschreven. Die noem ik wel in mijn uh, uh, boek, maar daar wijt ik een paar alinea's aan... en daar blijft het aan bij? Maar hij vindt dus dat je ook die uh, dingen moet uh, laten zien... omdat die uh, over die ideeën vormen ja. gaan... die misschien wel of niet uh, gestalte krijgen. Later kwam Sjoerd Soeters aan het woord... want die kreeg ook een eerste exemplaar uitgereikt... En die ging vervolgens weer Winnie Maas aanvallen. Uh, en zei dat hij eens een keer een boek moest lezen, geloof ik. Nou, maar... ja, ja, zei hij een keer, ja. ja. ja. Of lees maar dat boek, zei hij, ja. Eigenlijk wat mij vooral interesseert... want we gaan niet die hele boekpresentatie over doen, is dit exemplarisch voor de wereld van de architectuur in Nederland? Nou, die heftigheid is, is wel exemplarisch. Ik sprak er een aantal mensen die uh, verbaasd waren... over uh, de aanvallende heftigheid. En... Um, ik dacht dat het een beetje voorbij was. Maar gisteravond bleek dat het eigenlijk nog helemaal niet voorbij was. Het gaat in, in de Nederlandse architectuur vooral heel erg om goed en fout. En uh, uh, in mijn boek uh, laat ik uh, Piet de Bruin. Architect denkt... van de uitbreiding van de Tweede Kamer van omstreeks uh, 1980. Uh, klagen over dat uh, om de zoveel jaar wordt uh, hij als architect de maat genomen. Door de dominees zoals hij dat noemt. En uh, ja, dan uh, word je dus uh, uh, als slecht bestempeld. En dan verlies je zelfs vrienden, uh, zegt hij. Dus uh, zo uh, uh, nauw luistert dat in de Nederlandse architectuur blijkbaar. Nou, Ik dacht dat het een beetje over was. Maar gisteren bleek het uh, uh, nog heel levend. Ja, en, en, en de oorsprong daarvan is... althans als we even naar die vorige eeuw alleen kijken... is dat wat sommige mensen de terreur van het modernisme noemen. Het modernisme is heel dominant altijd geweest in de, in de Nederlandse architectuur. Leg eens uit eigenlijk wat dat is voor de mensen die dat, die boot nog even gemist hebben. Nou, Het modernisme dat heette voor de Tweede Wereldoorlog Nieuwe Bouwen. En dat is dan uh, verbonden met uh, Le Corbusier en uh, Bauhaus uh, uh, natuurlijk. En um, dat was een hele scherpe breuk met de traditie. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die modernisten uh, alles opnieuw wilde doen. Mm -hmm. En uh, dat ging soms uh, heel ver. De commissie heeft bijvoorbeeld uh, plannen gemaakt voor Parijs... waarin die half Parijs liet platgooien. De, de Marais moest tegen de vlakte, de buurt van de Louvre. En die moesten worden vervangen door uh, um, torenflats in het groen. Nou, dat is uh, uh, modernisme in, uh, in extreme mate. Ja. Het is nooit zo extreem uitgevoerd, maar dat is toch het idee. Je begint gewoon opnieuw de oude stad... Uh, uh, schoffel je onder en daar bouw je een nieuwe wereld op. En hoe heeft zich dat na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog... gecontinueerd, in Nederland bijvoorbeeld? Um, nou, na de Tweede Wereldoorlog had je een strijd... tussen de traditionalisten en uh, de modernisten. Traditionalisten, mm. als Grand Prix Molière... die uh, de Noordoostpolder hadden ontworpen... of de stadjes in de Noordoostpolder... Ja. En uh, de modernisten die opkwamen. En uh, nou, langzaam maar zeker kregen de modernisten de overhand. En uh, dat kun je bijvoorbeeld heel goed zien in Amsterdam nieuw westen, De westelijke tuinsteden. Dat is van Cornelis van Eesteren. En dat is een uh, echte hardline modernist. En daar zie je ook ja, die, die open bebouwing die heel kenmerkend is voor het uh, modernisme. Dus losse gebouwen in, uh, in de open ruimte met veel openbaar gebied, dat voor niemand is, tussen al die... Uh, geen straten, dat is ook heel belangrijk, geen eh, traditionele straten nee, althans. Nee, dus, meer uh, blokken. Ja, blokken, waar, ja blokken die uh, goed gericht op de zon staan. Ja, daarna kwamen, ik, ik spring even heel erg in de tijd, de postmodernisten. Ja, en... En, en toen, ontstond er, toen ontstonden die hoeks- en kabeljauwse twisten. Nou, eigenlijk niet in Nederland, want die postmodernisten... Ja, die die kregen geen voet aan de wal. Die kregen geen voet aan de grond in, uh, in Nederland... En uh, ja, voor mijn boek ben ik eens nagegaan hoe dat nou kwam. En toen kwam ik toch uit bij uh, Aldo van Eyck, Die wel wordt beschouwd als de belangrijkste uh, naoorlogse uh, Nederlandse architect. Ja. En ook uh, ja, eigenlijk wel het zelfbenoemde geweten van de Nederlandse architectuur was. En die... Uh, doseerde in Delft. Die zat in allerlei juries, in commissies. Dat was dus, uh, een van de machtigste architecten in Nederland. Ja. Iedereen was ook wel een beetje bang voor hem. Het was een intimiderende man. Die uh, uh, gelijk begon te schelden en te tieren. En uh, hij heeft zich heel erg gekeerd tegen dat postmodernisme. En uh, hij heeft een beroemde reden in Engeland gehouden. En dat heet dan uh, Post Rats and Other Pests. Oh, Oké, okay. klinkt lekker. Ja, en dat richt zich tegen Daar het po post postmodernisme... en ja. ook tegen het rationalisme van Karel Weber. Ja. Maar dan, dan begint hij dan een beetje uh, half grappend. En binnen twee uh, uh, zinnen heeft hij het al over Albert Speer... en half en hele fascisten en Albert Speer, de, de, de, ja, de, de architect van, van Hitler. Precies. Dus dan verbindt hij dat postmodernisme met uh, uh, nazi's. Dus, uh, zo simpel ligt het eigenlijk. Waarmee je meteen in de foute hoek zit. Dan zit je meteen in de foute hoek. Dus... Uh, dat, daar ging zo'n intimiderende werking van uit... dat uh, weinig Nederlandse architecten... Uh, nog zich aan het postmodernisme durfden te wagen. Sjoerd Soeters is, is daarop een uitzondering. Die is van begin af aan een uh, postmodernist. Hij heeft overigens een hekel aan dat, uh, aan dat begrip... Maar uh, um, hij is de enige uh, uh, oude postmodernist in, uh, in Nederland... die dit al deed voordat uh, later in, uh, in, de, in de mode kwam. Maar dus eigenlijk uh, in, in, in, in de visie van Aldo van Eyck... is, is Sjoerd Soeters fout na de oorlog? Ja, ja hij is een... een, een, een, een uh, nou, misschien niet een hele, maar toch wel een halve natie. Want dat zie je vooral heel erg. He, je zei het al, in Nederland is het goed of fout. Dat ademt echt dat moralisme van, van, van Nederland. Dat, dat vind je enorm terug in dit boek. Waardoor er ook heel veel uh, stromingen niet helemaal uitgediept worden. Zoals je nu net uitlegt met postmodernisme. Nou, dat, dat, dat is uh, na 1995 wel goed gemaakt, moet ik, uh, moet ik zeggen. Dus dat dat valt wel mee. Toen kregen we overal krullen en, en Ja, Want, want, want uh, uh, Nederlandse architecten bouwden geen uh, postmodernistische dingen, maar uh, projectontwikkelaars, vooral de commerciële bouwers, die zagen daar toch wel brood in. En die haalden uh, buitenlandse architecten ja. uh, naar Nederland om dat uh, uh, wel te doen. En ook bijvoorbeeld iemand als Adrie Duiverstein, uh, die toen wethouder was in uh, Den Haag en daar uh, de stadsvernieuwing op gang bracht, die haalde iemand als Charles van der Hoven naar Den Haag om uh, stadsvernieuwingsprojecten te ontwerpen en te bouwen. En dat zijn... Bijna altijd van die baksteen klassieke dingen. En uh, dat was al in de jaren tachtig. Maar het waren toen altijd buitenlanders die dat moesten doen. Nederlanders uh, deden dat niet. Nee. Maar, we, we, we, kunnen we hier ook iets van vinden? Want het maakt een. Uh, je, je schrijft in je boek. Zo werd Nederland het Cuba van de moderne architectuur. Ja. En zoals de Cubaanse communisten er trots op waren. dat hun land. een van de laatste bastions van een orthodox communisme was. zo lieten Nederlandse architecten zich erop voorstaan. dat zoiets rattigs als postmodernisme, ja. Uh, Alde van Eyck. Ja. ja, ja. Hè, als het postmodernisme in Nederland geen voedingsbodem uh, uh, vond, ja. dat is nogal wat. Nou ja, ik, ik, ik begin mijn voorwoord met, met een citaat van een aantal uh, uh, docenten aan de faculteit bouwkunde in Delft die in 1991 uh, heel opgelucht vaststellen dat het postmodernisme uh, weinig schade heeft gedaan in Nederland. Zo dat hebben we ook weer gehad. En toen was die modernistische traditie nog heel uh, sterk. Dat kwam ook door Rem Koolhaas... Ja. die uh, in het begin van zijn carrière... groot fan was van Russische constructivisten. En dat waren wel de extreemste modernisten. Want die waren letterlijk een nieuwe wereld uh, bouwen... in, uh, in de Sovjet-Unie. Dat, dat bewonderde uh, Rem Koolhaas ook, die radicaliteiten. Dus gewoon heel Moskou afbreken. En uh, dat veranderen in, ja. in een tuinstad. En uh, hij had toen na Aldo van Eyck een hele grote invloed en hij liet studenten zien hoe je uh, dat modernisme kon hergebruiken uh, om nieuwe ontwerpen te maken. Maar goed, in het begin jaren negentig uh, waren de Nederlandse architecten en ook uh, bouwkunde docenten heel opgelucht dat het postmodernisme uh, weinig voet aan de grond had gekregen. En vier jaar later uh, werd het zelfs doodverklaard. Maar... Het curieuze is dat toen juist het grote postmodernistische feest uh, begon. Want het is feitelijk gereanimeerd en het kwam on, met alle, in allerlei verschijningsvormen, met allerlei gezichten kwam het terug. Shoot Soeters heeft zich natuurlijk heel erg gemanifesteerd. Ja, maar, maar die, die bouwde niet zoveel in, in begin jaren 90. Maar het, het keerpunt is de komst van Rob Krier geweest. En Rob Krier werd door commerciële bouwers, door projectontwikkelaars naar Nederland gehaald om twee dingen te doen halverwege de jaren 90 De resident in Den Haag, dat is een grote uh, kantorenwijk... Yeah. bij het Centraal Station... En daar stonden van die kantoorkolossen in de open ruimte. Zo'n typisch modernistische wijk. En die heeft hij uh, veranderd in wat hij noemt een Europese stad. Met besloten pleintjes en nauwe straten. En uh, veel woningen ook erbij. Mag ik nu het woord uh, of het begrip de menselijke maat uh, al gaan gebruiken? Nou, da dat ah, is, ja, oh, <that> <that> ligt <racht> een beetje moeilijk bij de resident. Want het is nog behoorlijk groot. Maar in, maar in ieder geval, die, die straten hebben wel een, een, een menselijke maat. Die, die zijn fijn smal. Want smalle straten zijn toch fijn om te lopen in plaats van die... Brede boulevards ja. waar je wegwaait. Ja. Dus in zekere mate uh, is die menselijke maat daar wel te zien. Maar de gebouwen zijn toch ook nog wel steeds groot. Want dat moest ook, want het moesten ook ministeries uh, worden. En uh, dus daar was niet aan, uh, aan te ontkomen. En de andere uh, grote hit die uh, Krier toen bouwde was Brandenvoort. Dat is een Phoenixwijk bij Helmond. En dat gaf hij uh, heel brutaal en uh, bijna provocerend. de vorm van een oud vestingstandje. Ja, hij zei gewoon heel simpel van, nou ja, mensen vinden het fijn om in een uh, oud Brabants uh, stadje te wonen. Dus waarom zouden we dat niet uh, opnieuw bouwen? En uh, uh, dat heeft hij gedaan. In Ik ben daar wel eens geweest. En het is buitengewoon gezellig daar. Ja. Uh, er is ook uh, ik geloof geen ophaalbrug. Brug, dat is ongeveer het enige wat ontbreekt. Maar je kunt daar wel wonen in huizen met een torentje. Ja. Waar elke vrouw dan natuurlijk toch gewoon helemaal van op hol uh, slaat. Dat je daar met je lange haren uh, zit te Ja, dat dan iemand eronder met een luid staat. Ja. Die, uh... Je hebt ook meteen het idee dat je in een heel romantisch leven zit. Maar dat krijg je er dus niet bij. Er zijn veel pleinen en binnenplaatsjes, ja. hofjes. Het is allemaal. Het ademt ook een beetje jaren 30. Alhoewel het niet zo bedoeld is. Ja, dan noem je jaren 30. Maar het, het populairste huizentype in Nederland is de jaren 30-woning. Ja. Het is gewoon wat mensen fijn vinden, Bernhard. Voor, ja, voor een belangrijk deel wel. Want uh, Helmond was altijd een beetje het lachertje van Brabant. Hè. Daar ja. wordt op neergekeken. Een hoge criminaliteitscijfers ook. Ja, dat was ook een beetje het, het probleemstad. Maar toen werd Brandenvoort gebouwd. En toen bleek dat. Uh, mensen liever in de uh, van wijk van Helmond een, uh, een uh, huis kochten... dan in de Finex-wijken van, uh, van Eindhoven. Terwijl Eindhoven altijd een beetje de grote broer was... die lacherig omlaag keek naar het kleine, uh, zielige broertje. En uh, um, ja, dat heeft het Helmond een hele andere reputatie gegeven... En nou, dat raakte natuurlijk bekend. Dus allerlei uh, wethouders en uh, uh, bouwers, projectontwikkelaars in Nederland, die wilden die truc wel, wel herhalen. Ja, en je ziet dat op, op, op allerlei manieren. Zie je dat ook. In terug. Lelystad is het, uh, heeft Krier gebouwd. Ik, ja. ik woon zelf in een huis van uh, Krier, midden in ja, de buurt. Ja, want jij, jij uh, opent gewoon met een foto van je eigen huis, wat ja. weer. Uh, was dat, was ja. een idee dat heel laat opkwam, moet ik bekennen? Maar echt ja, waarom maar niet? Het is eigenlijk Kijk, een heel goed idee, want het is a is het van Rob Krier. Het is een gebouw uit 2001. Het is een woonwijkje in de stad. De staatsliedenbuurt in Amsterdam die in de tijd dat dit gebouwd werd... redelijk, nou het is een groot woord... Nou, de jaren 88 was... Kraakersien, hè? hij. heette de staatsliedenbuurt de, de Kraakliedenbuurt. Het was half dichtgetimmerd en ja. de andere helft was gekraakt. Nu en... is het, uh, is het uh, ik, ik schat dat het huis waar jij in woont... 4.500 euro per vierkante meter is. Uh, je hoeft niet te vertellen hoeveel vierkante meters je hebt, Bernard. Maar je woont wel boven bovenin... 17. Oké. Okay. <laughs> <laughs> Kapitalist. <laughs> De meander heet het en daar gaat het vooral om. Hè. Het is een meanderend gebouw, geen enkel appartement is bijna hetzelfde. Het ja. een is hoog, het ander is laag, er zitten golven in. Ja. Uh, en het appelleert dus eigenlijk toch weer aan een vorm van intimiteit Ja, dat, dat, dat, genoeglijkheid. Dat, dat, dat zie je heel sterk in die twee uh, uh, hoven, uh, zoals je ze ja. kunt noemen. Het, de, het hele complex, het zijn 220 woningen, heeft een meandervorm. En, uh, het meandert aan een water. Ja, aan het water, een open water. En er zijn twee van die hoven. En ja, ik moet zeggen, dat werkt heel goed. Het is echt een heel uh, fijn Want ter, ter, terrein. Want er zijn geen auto's, dus er dus kan, kan gespeeld autofrij, worden. Ja, ja. En uh, het en, is en, daarom een prettige woonplek geworden. Ja, zeker. Maar, zegt de architectuur terreur in Nederland dan? De, de architectuurwereld die jij zeer goed kent... Het is veel te romantisch. Ja, nou, of daar gaan ze nog verder in. Want uh, uh, ik memoreerde gisteravond bij de presentatie nog even... wat Ronald Hoofd de paroolcriticus, uh, uh, daarover schreef. Respect, ja? Die be bespreekt oude en nieuwe gebouwen. En hij ging ik na tien jaar eens kijken hoe uh, dat uh, was, uh, die meanderen. En nou heeft hij een hekel aan uh, traditionalistische architectuur. Dus je kunt wel een beetje verwachten wat hij vindt. Maar uh, verbazend genoeg moest hij vaststellen dat uh, het toch wel goed in elkaar zat. Uh, hij zei, nou, de overgang van pu publiek naar privaat. Dat vindt de architecten altijd heel belangrijk. Zit uh, prima in elkaar. Eerst een tuintje, dan heb je dat openbare hof. Yeah. En nou, het is ook wel redelijk goed afgewerkt. En uh, uh, je ziet allemaal uh, spelende kinderen. Het is allemaal heel prettig. En uh, eerlijkheidshalve gaf hij het project uh, ook vier van de vijf uh, ballen. Dus dat is behoorlijk goed. Ja. Maar A, zei hij in de laatste alinea, hij wist zeker dat hier heel veel PVV-stemmers wonen. En wat, wat zegt dit nou deze zin? Nou, dat, dat die traditionele architectuur toch weer wordt verbonden met uh, populisme in dit geval. En dat is één stap verwijderd van uh, uh, nazi's. We gaan even naar, uh, we praten hier zo ja. over door, Bas Tichler. De PSV is uh, op een 1-0 voorsprong gekomen tegen Dynamo Zagreb. Het is het besluit van een prachtige Eindhovense aanval. Maher zet als laatste van dichtbij de voet tegen de bal en schiet hem vanaf een meter of vier hard tegen de touwen. Goede aanval die eigenlijk uh, op hoge snelheid wordt uitgevoerd van links naar rechts. Dynamo Zagreb, de verdedigers hebben eigenlijk geen Ze zijn overal net een stapje te laat. De bal komt aan de rechterzijde bij Narsing. En zijn voorzet dus op maat bij Maher. Het is geen gekke tussenstand ook na een kleine half uur. Want PSV is de enige ploeg die voetbalt. PSV heeft behoudens dit doelpunt 4-5 redelijke kansen gekregen. Waarbij de schietkans van Localia van een paar minuten geleden nog eigenlijk de grootste was. Een vrije schietkans vanaf de rand van het strafvolggebied. Maar wel heel dom recht in de handen van de keeper geschoten. En de dynamo zaken heeft werkelijk nog helemaal niets laten zien. Daar proberen ze tegen te houden en de schade te beperken. Nou, daar kan een streepje door, want tegenhouden is niet gelukt. En de schade beperken dus ook niet. Dynamo Zagreb zal kortom wat anders moeten verzinnen. PSV voorkomen terecht op een 1-0-voorsprong. Dat is die wedstrijd PSV-Dynamo Zagreb. Bas Tichler die doet daar verslag van. En als er nieuws is, dan komt, meldt hij zich... Uh weer in dit programma. Het is Kunststof waar u naar luistert. RadioKunststof.nl is onze website. Daar kunt u ook terecht met uw vragen, uw opmerkingen over deze uitzending. We maken een uitzending met Bernard Hulsman. Hij is architectuurcriticus en journalist van NRC Handelsblad. Dat is hij al ontzettend lang. Hij houdt al jaren heel, heel nauwkeurig bij hoe het gaat in de architectuurwereld. En hij heeft nu een mooi boek geschreven. Het heet Double Dutch, Nederlandse architectuur na 1985... En het is maar een kwart eeuw, maar daarin gebeurt wel ontzettend veel. Uh, bijvoorbeeld, wat jij net vertelde, wat toch wel schokkende informatie is, Bernhard, dat, uh, dat Ronald Hoofd in het Parool, uh, ook architectuurjournalist uh, en tevens architect trouwens, uh, over de wijk Meander in Amsterdam zegt: van, uh, daar zullen wel vast heel veel PVV-stemmers ja. wonen. Dat is dus omdat tradi traditionalisme wordt gekoppeld aan rechts of zelfs extreem rechts? Ja, aan populisme, hè, want uh, dan wordt er vastgesteld... dat er heel veel uh, uh, traditionalistische gebouwen zijn gebouwd... na, negen, nou, nou, na, het, na het jaar 2000. Ja. Nou, uh, toen had je Pim Fortuyn en de opkomst van Geert Wilders. Uh, twee fenomenen die zich tegelijkertijd voordoen. Dus verbind je heel snel uh, het een met het ander. Maar, daarmee... maar eigenlijk, eigenlijk gaat het terug op uh, goed en fout uh, door de oorlog. Wat, wat een hele belangrijke rol speelt is uh, toch de Tweede Wereldoorlog. En dat is, uh, om het simpel te zeggen... Hitler hield van uh, klassieke architectuur uh, met zuilen. En uh, nou, na de Tweede Wereldoorlog was het dus onmogelijk... om nog een uh, zuil te ontwerpen en te bouwen. Dat, uh, dat kon niet. Nee, dus een zuil was fout? Een duidelijk. zuil was fout, ja. En uh, dus is uh, traditionalistische architectuur... om het maar even heel simpel te zeggen, ook fout. Ja. Zo, zo simpel is het, is het in wezen, ja. ja er is verkeersinformatie. GELUIDEN aan de informatie aan het eind van de spits zijn ongelukken gebeurd. Daar zijn nu nog de naweeën van. Op de A1 Duitse grens richting Hengelo is de rijbaan dicht bij Oldenzaal. aan ongeluk met een vrachtwagen. In het noorden van het land zat op de A7 Herenveen richting Groningen... voor afgezet oosten Volde vier kilometer. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook langs. Op de A16 Rotterdam-Breda van Rotterdam-Veienoord 3 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. De N44, Wassenaar richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is dicht tussen Wassenaar en de aansluiting met de N14. NTR. Speciaal voor iedereen. Bernhard Hulsman, architectuurcriticus van de NSC Handelsblad. Auteur van het boek Double Dutch. Gisteren verschenen een overzicht van een kwart eeuw architectuur in Nederland. Uh, we hebben het over die over dat politiseren eigenlijk van die hele architectuurdiscussie. Ja. Uh, onlangs was in dit programma Thierry Baudet... Een, uh, hij noemt zichzelf conservatief... en ik denk dat dat wel een heel goed woord is... conservatieve jonge columnist en polemist... een uh, rechterbrulboei, of het zo <laughs> Zo kan je het ook <laughs> zeggen, maar ik zeg het gewoon heel geciviliseerd. En hij zei... Uh, ja, het is allemaal die terreur van dat modernisme... Hij, uh, hij gebruikte ook echt dat woord. Hij, hij vond dat, dat architecten in Nederland de menselijke maat, dus helemaal kwijtgeraakt waren. En helemaal niet meer uh, anticipeerden. Dat ja. ze eigenlijk in een elite toren zaten uh, te vergaderen over hoe het allemaal moest conceptueel. Maar dat ja. ze totaal de voeling met de uh, mensen met, met, nou, met, kwijt waren. Hij richtte zich heel erg tegen uh, Rem Koolhaas en ook tegen de nieuwe. Uh, musea in Amsterdam, de Bad ja. de uitbreiding van het stedelijk... van Bentham Kral en uh, IVE van de Oostenrijkse architecten... de Luggen en Meisel. Uh, maar het vreemde is in, in, in die tirade... dat het wel lijkt alsof hij 15 jaar niet, niet de deur uit is gekomen. Want als hij in Amsterdam zou hebben rondgelopen... dan had hij kunnen vaststellen dat juist bijna elk gat... in de grachtengordel tegenwoordig wordt gevuld... door uh, keurig aangepaste architectuur. Soms is die architectuur zo aangepast dat de Monumentencommissie het verschil niet meer ziet... tussen nou, nieuwbouw en, en oudbouw. Ze hebben bijvoorbeeld een pand uit 1998... Uh, dat helemaal volgens de wetten van de 17e eeuw uh, is gebouwd... Uh, hebben ze het label van grote historische waarde van voor 1940 gegeven. Dus, uh, en dat gebeurt overal in Amsterdam. En dat, is, en dat wordt dus steeds meer. Dat, dat is dan toch min of meer historiserend bouwen. Het is, het is niet min of meer histori historiserend bouwen. Het is compleet historiserend bouwen. En, uh, ja, maar misschien, dat deden ze 10, 15 jaar geleden dat, anders. Dat deden ze 10, 15 jaar nou, De, de ombekeer is gekomen in Amsterdam... Uh, met uh, de nieuwe van Ben van Berkel, dat was een uh, glazen kantoor en uh, winkelcentrum, uh, dat een enorm fiasco is geworden. Zowel in technisch als in winkelend opzicht. De commerciële zin, ik geloof dat alle winkels daar uit zijn. Ja, binnen vertrokken. een jaar waren alle winkels in dat ja. uh, complex failliet. Omdat er een passage in zat die maar één kant op ging. Dus uh, ja. uh, dat was gewoon De een routing was niet helemaal okay. op. De straat. straat. <laughs> <is erg. laughs> maar goed, daar is iedereen zich toch wel een ongeluk van uh, geschrokken. En sindsdien uh, uh, kun je zeggen, of oh, moet je vaststellen dat. Bijna alle gaten in Amsterdam zijn gevuld met aangepaste, historiserende architectuur. En Als je dat dan vaak afzet. op een extreme manier als je dat dan afzet tegen het effectenkantoor... van Mart van Schijndel uit 1990... aan het Rokin ja. in Amsterdam. He, dat is in een, in een oude buurt... met, met mooie grachtenpand achter. He, er is geen gracht meer... maar de grachtenpandjes staan er nog wel. En dan zie je een knetterblauw ja. uh, gebouw... Uh, super strak... met spiegelende ramen... die heel erg groot zijn. Nou ja, Laten we zo zeggen... dit doet in niets denken aan de 16e, 17e of 18e eeuw. Nou, wel, wel een Behalve beetje. in beetje. vorm. Ja, Behalve in vorm, precies. In vorm. Dit heeft een klassiek... Met een onderkant en een duidelijke bovenkant. Duidelijke rond, in dit geval een timpaan. En ja, die speklaag, die strepen, die zie je ook wel in Amsterdamse oude huizen. Maar door het gebruik van het materiaal is het een knettermodern moderne. Ja, het is zo overdreven. En de kritiek zat ook een beetje met zijn handen in het haar. Wat is dit nou? Is dit nou een grap? Is het ironie? Want Mart van Schijndel was niet echt een postmodernist. En ineens maakt hij zo'n knettergek, uh, extreem postmodernistisch uh, uh, gebouw. En ik schrijf ook in, in het stuk hierover dat, hij, dat het lijkt alsof je wil laten zien... kijk, zo makkelijk is postmodernisme. Je stopt er een soort Lego-timpaantje -tim op. Je maakt uh, wat verticale raampjes van spiegelglas. Ja. Wat streepjes en, uh, en klaar is, Kees. Het is een heel grafisch uh, simpel gebouw. Je denkt van, ja, dit ontwerp je in... Uh, uh, nou, anderhalf uur. Ja, dan ben je maar, wel klaar. Maar dit, dit is uit 1990 en we zijn nu een stukje verder. Ja. Dit zou nu dus nooit meer gebouwd worden. Nee. Dan wordt er toch gezocht naar iets wat matcht... Ja. Met, met de oude gebouwen, met het oude gezicht ja. van de stad. Ja, in, in, in baksteen dus. Ja. En, uh, Kun je dan constateren dat we conservatiever zijn geworden... Nou, het, het heeft, heeft te maken... Nee, we zijn commerciëler geworden. De bouwers zijn veel commerciëler geworden. Ik, ik verklaar de opkomst van het uh, postmodernisme... en van de historicerende architectuur... door de grootste verandering in de Nederlandse woningbouw... Uh, na de woningwet van 1901. En dat is de verzelfstandiging van uh, de woningbouwvereniging. Die werd in 1995 uh, verzelfstandig. Dat betekende dat ze geen subsidies meer kregen. Geen goedkope leningen meer. Ze moesten zelf hun woningbouw uh, financieren... En, en uh, toen gingen al die directeuren toch heel veel geld verzamelen? Ja, ja, toen hebben ze van alles. Toen zijn ze ook commerciële bouwers geworden. Ja. En dat niet alleen, een, een flink deel van hun taak werd overgenomen door projectontwikkelaars en commerciële bouwers. Bijvoorbeeld ja. de Phoenix-wijken die toen werden gebouwd, die zijn grotendeels gebouwd door projectontwikkelaars. En uh, ja, dat zijn commerciële bouwers. Die houden uh, meer dan woningbouwverenigingen... die uh, vooral sociale huurwoningen bouwen... waarbij je eigenlijk geen rekening hoeft te houden... met de wensen van de huurders, want die verhuur je toch wel. Die commerciële bouwers die houden toch meer rekening... Uh, met de wensen van wat zij de woonconsument noemen... En zij stellen vast dat de woonconsument uh, in meerderheid een voorkeur heeft voor uh, traditionele bakstenen architectuur met een uh, pannendak, een schuimpannendak. Nou, dat bouwen ze dan. Dus, zo, zo simpel ligt het eigenlijk. En, uh, dus, nou ja, heel plat gezegd, u vraagt wij draaien. U vraagt wij draaien, ja. ja. De, de, de markt wil uh, traditionele architectuur en uh, die krijgt het dan ook. Heeft meneer Bernhard Hulsman hier een mening over? Nou, ik vind dat niet per se verwerpelijk. En uh, uh, als. Uh, Gerespecteerd critici zou je dat eigenlijk wel moeten vinden. Het is, het is uh, gewoonte onder critici om uh, historiserende architectuur uh, als anthropologie. Architectuur of kitsch te bestempelen. Eigenlijk ja. moet je dat... dat. Dat lot is eigenlijk. Uh, uh, shoot-shooters ten deel ja. gevallen. Omdat hij bijvoorbeeld op Java-eiland. waar nu echt hele busladingen. toeristen naartoe gaan om dat, om dat te bewonderen overigens. Ja. He, maar omdat hij daar de grachtengordel aan het nabouwen was. Ja. Nou, dat was Anton Op een p... hele goede manier. He, dat is, vind dat ik. is wel houdbaar gebleken, ja. want het staat er nog steeds. Ja. Als je dat dan afzet tegen de Zwarte Madonna van Karel Weber, die net hoeveel jaar weer, afge... 25 jaar, of weer afgebroken ja. moest worden... omdat het gewoon een doorn in het oog was van, van werkelijk iedereen... die je maar kon verzinnen, dan zou je toch eigenlijk denken... nou, misschien heeft de consument of de bewoner... of de, de gewone mensen, zullen we maar zeggen, gewoon gelijk... Nou ja, ik, ik sta daar ook niet afwijzend tegenover. Ik vind dat het bestaansrecht heeft als uh, men dat wil. Nou ja, waar, waarom niet? Uh, een een uh, hypermodern gebouwste kunsthal heeft ook bestaansrecht. Uh, maar um, het gaat erom of het goed of slecht gedaan is, dat vind ik veel belangrijker. Maar ik, ik ben een van de weinige critici die uh, dat fenomeen van de historische architectuur serieus heeft genomen. Maar dan kom je weer in. Dan krijg je weer te maken met dat moralisme. Uh, want dat is uh, arch, Ja, architectuur-historicus uh, Cor Wagenaar, heeft mij alles bestempeld als de Geert Wilders van uh, de, de Nederlandse architectuur. Nou, ik denk dat je even iets aan je haar moet doen. Een beetje peroxide erin. En dan... Maar dan kan <laughs> het wel. Hè? Ja, dezelfde omvang. Dus, uh... Ja, dat wou ik niet zeggen. Uh, maar uh, hoe vind je dat eigenlijk? Dat je dat. Uh... Ik vind, ik vind dat verbazend. Ik vind het uh, uh, heel vreemd. Uh, um. Maar het zit dus helemaal in de foute hoek. Als je dus als architect enigszins tegemoet komt aan de menselijke wens... Uh, van hoe een mens wil wonen... en we weten allemaal dat het mens het liefst woont in een huis... met een rood pannendak. Ja. Dat weten we allemaal. Ja. Liefst ook met een roede indeling... In De ramen. Dat ja, we maar, op, maar, maar dat, dat, dat komt ook doordat uh, vernieuwing heel belangrijk wordt gevonden in, uh, in de architectuur. Hè? Architecten geloven heel erg in uh, dat je de tijdgeest moet, uh, moet weergeven. En uh, nou ja, de tijden zijn altijd nieuw. Hè? Ik bedoel, uh, uh, we leven niet in het verleden, dus we leven in nieuwe tijden. En nieuwe tijden vragen om een nieuwe architectuur. Ja. Dat, is, dat is de redenering die uh, de meeste architecten uh, vragen. En dus, of we de volgen. En dus is het niet toegestaan om iets uit het verleden te gebruiken. Want we leven in nieuwe tijden ja. en kunnen we die oude uh, vorm... de oude architectuur kunnen we niet meer gebruiken... dus die moet je wel overboord gooien. En, uh... Aan de andere kant kun je er ook uh, tegenover zetten... dat bijvoorbeeld die iconische bouw van zo'n zo filmmuseum... wat nu aan het ei is verrezen... Als je daar een enquête over zou houden onder, uh, onder bewoners rond, uh, rond dat terrein... dan zou je misschien te horen hebben gekregen van tevoren... nou, dit is een afschuwelijk raar, lelijk gebouw met die punten... en, uh, en zo die lucht in en uh, gek wit enzovoort. Maar nu het er eenmaal staat... gaat iedereen langzaam maar zeker van dat gebouw houden. Ja, je bedoelt uh, de, de, dat, dat het wendt. Nou, ik... Dat het wendt, maar dat, dat, dat je soms ook uh, architecten en, en, en andere denkers nodig hebt om je op een ander spoor te brengen. Ja. En niet, niet alleen maar om altijd maar in datzelfde stramien te blijven denken. Ja, dat, dat, dat klopt. Maar uh, je kunt uh, met uh, traditionele middelen kun je ook uh, iets nieuws maken. Hè? Bijvoorbeeld het complex waar ik woon, dat wordt uh, vaak historiserend genoemd. Maar het is heel moeilijk om echt iets aan te wijzen dat je ook in een grachtenpand ziet. Het wordt op een soort uh, vrije manier uh, geïnterpreteerd. Uh, geïnterpreteerd. Ja. Mm -hmm. Het is een soort freestyle uh, traditionele uh, architectuur. Dus je kunt met het oude middel ook iets nieuws maken... Maar uh, ja, ik, ik sta niet aan tegen te, tegenover vernieuwende dingen. Hoor. Ik vind dat het allebei uh, bestaansrecht uh, ja. heeft. En ik vind Le Corbusier ook een hele goede architectuur. Kan, en, kan... en sommige dingen van Rem Koolhaas uh, zijn ook geweldig. Maar, ja, zijn naam is nu al wel heel vaak gevallen. Ja. Uh, ik begrijp wat jouw boek er is. Dus Aan de ene kant is de dominantie van, van en de aanwezigheid van, uh, van Rem Koolhaas. Daar kunnen we niet omheen. Aan de andere kant is er ook een tegenbeweging aan het ontstaan. Of al, is eigenlijk al ontstaan. Een soort... Uh, fuck, fuck de Koolhaas. Fuck, ja, fuck de Thierry Barron noemde zijn artikel uh, fuck, fuck de Koolhaas. Nou, hij, hij geniet nog steeds wel grote aanzien in de Nederlandse architectuur. Maar uh, het is waar uh, de architecten als Rob Krier en Sjoerd Soeters... die moeten van koolhaas uh, helemaal niks, uh, niks hebben. Wat is dat? Um, wat bedoel je, wat is w wat dat? Wat is die ergernis, wat is die spanning? Nou, Sjoerd Soeters die, die, uh, zei dat gisteren bijvoorbeeld heel duidelijk. Ja, het zijn uh, verschrikkelijke, onmogelijke gebouwen... Uh, die uh, de wereld uh, geen goed doen en die knalhard zijn. Ja, en, en die kant heeft het, uh, de architectuur van, uh, van uh, Koolhaas ook. Bijvoorbeeld de kunsthal, die door uh, de redacteuren van de achtereenvolgende jaarboeken voor Nederlandse architectuur is verkozen tot het belangrijkste gebouw uh, van de afgelopen 25 jaar, is een uh, bijzonder weerbarstig uh, gebouw in het, uh, in, in het gebruik. Ik bedoel, uh, het, is, het is wereldberoemd, maar uh, het is zacht gezegd een beetje onpraktisch. Ik begrijp dat uh, de beeldende kunst niet in de lift kan. Bijvoorbeeld, van, maar... ja, dat, was, dat was al een, een, een probleem. Een ander probleem is dat veel mensen de ingang... een beetje moeilijk vinden uh, te vinden. Dat er te weinig wanden zijn om de kunst op te hangen. Dat ook, ja. is toch ja, wel een probleem ja, bij ja, een kunsthal. Ja, en uh, zo zijn er nog meer uh, klachten over deze uh, kunsthal. Niettemin, als architectonische uh, ervaring is het een bijzonder gebouw. Hè? Je hebt allerlei hellingbanen die over ja. elkaar heen gaan. Ja. Dus je kunt een uh, prachtige, uh, zoals Le Corbusier noemde... promenade architecturale uh, maken <laughs> door het gebouw. En dat is waar, waar de meeste critici natuurlijk op, op, op letten. Die, die uh, letten niet op praktisch gebruik. Nee, hoe is het een uh, interessant concept? Ja, maar uh, wat, wat is het dat praktisch gebruik en, en vooruitstrevende... Uh, architectuur is soms op gespannen voet staan met elkaar. Nou ja, idealiter gaat het natuurlijk uh, uh, goed samen. Het danstheater van, van, uh, van, van Koolhaas ja. wordt, uh, wordt, afgebroken. wordt afgebroken. Ja, maar dat is volgens mij niet omdat het niet functioneert, want de akoestiek wordt geprezen en uh, het is ook een niet een onaangename zaal. Ik geloof dat de foyer een beetje krap is. Maar de, daar blijft het ook wel bij. Ja, maar de, daar speelt iets heel anders. Uh, het is in Den Haag, is dat, ja, hè? Ja, in, in, in, in Den Haag. We spelen andere Ja, da, daar stuister. wordt de, de, de... Heet die nou de Philips-muziekzaal? Uh, nou, in ieder geval, het, het is een complex van een muziekzaal... en Colhaas uh, Danstheater. Dat is ja. één, één geheel. En dat wordt nu afgebroken, terwijl het er uh, nauwelijks 25 jaar staat. En er komt een heel groot gebouw van Neutelings Rirect, Het Spuiforum. En, um, ja, waarom dat wordt afgebroken is, denk ik... omdat uh, uh, Den Haag, het gemeentebestuur, toch liever een groot monument heeft... Ja. dan dat toch een beetje petiterige uh, uh, danstheater van, van Koolhaas. We gaan naar uh, voetbal. We gaan naar het stadion in Eindhoven. Bas Tichler. Slotfase van de eerste helft. Het is 1-0 voor PSV. Nog altijd door die goal van Maher, na 29 minuten gemaakt. PSV is eigenlijk niet in de problemen gekomen in de fase daarna... Eén keer een schot op doel gezien van de Kroaten. Dat schot kwam overigens niet van een Kroaat, maar van een Portugees. Pinto schoot tegen Titon op, die weliswaar op het natte veld nog een beetje moeite had met de redding. Maar dat liep allemaal goed af. Gevaarlijker dan dat is het aan de kant van PSV ook niet geworden. Eerlijk is eerlijk, gevaarlijker aan de andere kant, na de 1-0, is het ook niet meer geworden. PSV heeft wat gas teruggenomen. Heeft ook gezien dat de tegenstander tot dusver onmachtig is om er echt wat van te maken. En vindt het, zolang het 1-0 is, vermoedelijk allemaal wel best. Zoals gezegd, de slotfase van de eerste helft loopt. We zitten in de extra tijd. Schrijft u maar van stop, als u dat tenminste leuk zou vinden... PCV tegen het zaken heb Rust, 1-0. Dank je Bas, ik heb meegeschreven. Het staat nu op papier. Uh, u luistert naar Radio 1, programma Kunststof. Ik praat met Bernard Hulsman, architectuurcriticus van NRC Handelsblad... heeft een lezenswaardig en ook bezienswaardig boek uh, geschreven. Want daar staat hele mooie fotografie in. Die gebouwen zijn allemaal gefotografeerd sinds 1985 tot nu. En dat betekent dus dat je er ook leuk plaatjes bij kunt kijken. Dat is wel zo belangrijk als het over architectuur gaat. Uh, we hadden het over ja, de, de, de, de, de spanning die er op, op, aan de ene kant uh, ja, de door modernisme... Gevoede architectuur uh, en architectuurcritici in Nederland versus de smaak van, van, van de gewone mens. Um, ik, ik zit me de hele tijd af te vragen: kan eigenlijk die architectuurwereld, de, de wereld van de architecten, kan die zich nog wel. De luxe permitteren om alleen voor eigen smaak of grotendeels voor eigen smaak en opvatting te gaan. Want dat gaat toch heel erg slecht in de, nou, dat, dat, in de wereld dat, dat, van het bouwen? Dat, dat wordt ook heel moeilijk. Er is sinds 2008 een uh, crisis en die heeft vooral de bouw in Nederland hard getroffen. En uh, de helft van de, archite de 15.000 architecten uh, is al ontslagen. Ja. En uh, de huidige architectenbureaus die nog bestaan... die hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Maar al voor de crisis zag je toch uh, ook wel een aanpassing... Van, van veel Nederlandse architectenbureaus. Want het succes van uh, Rob Krier met zijn uh, vestingstadjes... en zijn historiserende architectuur... werd uh, na verloop van tijd toch ook nagevolgd... door uh, Nederlandse uh, architecten. En uh, soms zelfs heel onverwacht. Zoals uh, uh, west 8. Dat was een, uh, het was het bureau van Adriaan Geuze, van oorspronkelijk een landschapsarchitect. En dat werd in het jaar 2000... nog gereken, gerekend tot de supermodernistische bureaus. Hè, super Dutch uh, generatie. En uh, die hebben nu al een paar... Uh, vestingachtige... Uh, woonwijkjes uh, ontworpen. Met grachtjes en met uh, bakstenen huisjes. Die bakstenen huisjes zijn dan iets strakker... dan die uh, van Krier... Uh, en zijn uh, andere architecten... Ja. In, in Brandenvoort. Maar het is... Bijna een, een, een kopie, zeg maar een, een strakke kopie van uh, wat, uh, wat Krier doet. Bij bijvoorbeeld een architect als Marlies Romer wordt er ook heel erg gekeken naar het gebruik hè, van, een, van, van de woning en het gebruik van de ruimte. De ja, maar Mar, Mar, Mar, Mar, Mar, Marlies Romer die heeft een moskee hier in Amsterdam, heeft ze Fusion uh, genoemd. En uh, daarin probeert ze de uh, stijl van de Amsterdamse school, die in het Buurt waar het staat, de Transvaal, in Amsterdam veel voorkomt, te versmelten met uh, Arabische uh, uh, bouwkunst. En uh, alles is van baksteen en er zitten allerlei metselverbanden in. En uh, dat, is, dat is eigenlijk bij uitstek iets postmoderns. Ja. En ik denk dat ze dat twintig jaar geleden niet had gedaan en nu wel. Dus je ziet dat dat... dat die opvattingen uh, die beginnen toch een beetje ja, die, die, te die, veranderen. Ja, die, die, die, die, die zijn de laatste jaren toch flink veranderd. En, uh, ik hoor ook veel over iets wat uh, ooit de wereld in werd geschoten... als het wilde wonen. Ik begrijp nu uit je boek dat dat eigenlijk betekende het gewilde wonen. Dat Karel Weber, die dat bedacht heeft... Ooit zei van ik wil het gewilde wat mensen graag willen. Uh, dat is uiteindelijk nu uitgegroeid naar een soort kavel. Uh, vrije kavel uh, gedachte. In Almere zie je ja. het heel veel. Hè? Je, je koopt een kavel en, en als je je maar houdt aan bepaalde regels binnen de bouw. Of, of envelop... niet. Soms is het welstandsvrij. Dus, uh, ja, ja. Dan, dan mag je gewoon je eigen gebouw neerzetten. Dat is... Die bouw en, en de verkoop van die grond, dat loopt als een tierenlier. Je zou nou, dat... up to a point. Hè? In, in, in, in Amsterdam uh, proberen ze nu ook van de grond te krijgen. Ik dacht echt. En, en, en, en, en op zo, sommige stukken lo, loopt het goed, maar anders is het uh, hangen en wurgen en uh, komt het niet echt van de grond. Hoor. Ik, maar je krijgt daardoor toch, toch de indruk wel dat, uh, dat dat eigenlijk iets is wat mensen heel graag willen: hun eigen huis neerzetten. Nou. Ja, dan moet je, moet je toch zo langzamerhand uh, uh, aan gaan twijfelen, uh, vind ik hoor. Want. Uh, um, Karel Weber, Karl Weber uh, verkondigde de revolutie van het wilde wonen al in 1995 of 96. Nou, in ieder geval halverwege de jaren 90. En dat is toen niet echt van de grond gekomen, hoewel dat door de staat uh, werd gesteund. En ook in Almere, uh, waar het door Adrie Duiverstein, die wethouder werd, uh, daar is ingevoerd. Uh, ja, het loopt toch geen storm, hoor. Dat, dat, dat kun je toch echt niet zeggen. En, en het bouwen van een eigen huis is ook een heel gedoe, hoor. En zeker als je dat uh, naar een mooi ontwerp wil doen. En je kan ook een huis kopen, dat is heel makkelijk. En dan heb je binnen drie maanden je huis staan. Dat is, ja, je kan uh, ook een boerderette nemen. Ja, een boerderette, huid... dat is zo'n Maar een eigen huisbouw is een, een enorm gedoe. En het vereist toch veel kundigheid en expertise... die uh, ja, de meeste mensen gewoon niet hebben. Je denkt dat het uiteindelijk niet die kant op gaat... Dat nou, we... door, door, door de crisis wel. Maar uh, het wordt wel heel, heel uh, traag uh, gaat dat. Ja. Hè? Je, je, het, het is moeilijk om met uh, wild wonen vijfduizend uh, woningen per jaar in Amsterdam te bouwen. Wat toch het, het streven is. Dat halen ze niet. Het is, het, het is bovendien in Amsterdam ook heel erg duur. Het is niet voor uh, de modale portemonnee. Nee. Want de kavels in Amsterdam, uh, de, nou, de kavel in de halen, maar houttuinen is uh, 200.000 plus. Ja. En dus, dan heb je nog geen huis gebouwd. Dan heb je nog geen huis gebouwd, nee. nee. nee. Kortom, dat is alleen maar voor mensen die toch wel een, een beetje... Ja, op de, op, op de geliefde plekken is dat toch voor, voor een uh, elite. In Almere is, is het goedkoper. Maar ja, zelfs ja. daar zie je dat er toch geen, geen storm loopt. Want ja. Het, ja, het, is, het is toch een jaar van je leven. En je moet met aannemers overleggen. En uh, nou ja, er gaan Heel veel dingen gedoel. mis. Heel veel gedoe, ja. Bernhard, jij staat bekend als iemand die vrij controversieel... Uh, soms in de wereld van, uh, van de architectuur rondstapt hier in Nederland. Je had het er net al over dat iemand jou uh, de Geert Wilders... onder de architectuurkritici noemde. Nou, dat is een hele stelling. Hans Ibelings, architectuurhistoricus, die hebben we even gebeld in Montreal... waar hij nu zit, die noemt jou wars van conventies. Hè? Een man zonder een standaardopvatting. Uh, daar wordt in de architectuurwereld, vertelt hij ook, verbolgen op gereageerd... Wat merk jij daar eigenlijk van? Behalve dan dat er af en toe eens iemand wat uh, naar je hoofd uh, slingert... of een beroerd Twitter bericht. Ja, dat hoor je dan meestal via via. Want het want is ook zoiets raars. Dat, dat debat, het debat in, uh, in Nederland wordt, wordt niet gevoerd. Ik, ik hoorde dat gisteravond voor het eerst... Winnie Maas en Sjoerd Soeters uh, in één zaal zaten... en uh, het over architectuur hadden. Ja. Dat is toch, ja. toch curieus. Ja. Zou je kunnen zeggen. Nou, wat je er verder van merkt is dat, dat ik uh, uh, voor projecten waar ik bij betrokken ben nooit subsidies krijg, bijvoorbeeld. Jij krijgt nooit subsidies. Nee. En anderen wel. Nou, uh, anderen hangen van subsidies aan elkaar, <laughs> zou je <laughs> okay. kunnen, ze kunnen zeggen. Ik heb zelf nooit. Geheel uh, subsidievrij op, kun je op, nu... op, op, op persoonlijke titel heb ik nooit subsidie aangevraagd bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur of het uh, Fonds voor de Bouwkunst hier en hier in Amsterdam. Maar ik ben wel betrokken uh, bij projecten uh, van uh, fotografen bijvoorbeeld... die altijd subsidies kregen. En dan vroegen ze mij voor een essay in hun fotoboek... bijvoorbeeld over uh, traditionele architectuur... Yeah. En uh, dan kregen ze dat hun stomme verbazing ineens geen uh, subsidie meer. En ik, ik voorspelde ze dat al hoor. Ik zei van ja, als je mij vraagt, ik vind het heel leuk om te doen. Blijf je daar maar, stoïcijns onder? Nou, ik, kijk, ik, ik, ik verkeer uh, anders dan veel andere architectuurcritici in de luxe positie dat ik bij een krantwerk. En dat je gewoon in dienst bent, bedoel je? Ja, ja. ja en ik, ik, uh, dat geeft mij ook de vrijheid om uh, uh, niet conventioneel te zijn, zoals Hans Ibelinks uh, dat noemt. Uh, ik heb gewoon een, een, een maandsalaris. En uh, andere critici, ja, die uh, worden per stuk betaald. En dat is uh, zeker nu uh, in Medialand uh, sappelen, kan ik je vertellen. Ik wil niet altijd soft doen, maar ik vind het, ik vind het toch. Ik vind het, het heeft me wel verbaasd dat die architectuurwereld zo gepolitiseerd is eigenlijk. En dat, het, dat, dat je dan op die manier dat uitgeleverd krijgt. Ja, ik ben er al aan gewend geraakt. Dus ik stond, ook niet, ik stond ook niet zo versteld van wat gisteravond bij de presentatie uh, gebeurde. Nee. En eerlijk gezegd uh, dacht ik ook dat het een beetje uh, voorbij uh, was. Uh, ik had gisteravond ook zelf een presentatie. En dan stelde ik aan het eind van mijn presentatie van mijn lezingje vast... dat er een soort shake hands architectuur uh, aan het ontstaan was. Dat ook Winnie Maas tegenwoordig boerderijachtige uh, gebouwen maakt. Ja. Uh, maar dat bleek uh, uh, tijdens de beschouwingen van Winnie Maas en Sjoerds te zijn. <lacht> je moest gewoon een helm opzetten om, om veilig het gebouw <lacht> te verlaten. Ja, ja. Zo ziet het eruit in Nederland, lieve mensen thuis. Zo ziet het eruit. Ga jij aan je tegel werken? Oh ja. Het is een, uh, hele, ja. Ja, het is een, een jaren zeventig tegel, zou ik dit willen noemen. Kraak nog smaak. Maar de tekst die erop komt, die wordt heel mooi. Zometeen in twee dingen. Maar Geet rijntjes oh ja. met socioloog Jaap. Timmer over geweldsgebruik door en tegen politieagenten. En filosoof Marley Huijer over hoe we ons samen kunnen houden... in de 24 uurseconomie. economie Nou, dat valt allemaal niet mee. Ik ben heel benieuwd. Bernard Hulsman, hij schreef Double Dutch boek. Prachtige foto's erin. Architectuur, Nederlandse architectuur na 1985. Wat komt er op te staan in dat kleine beschaafde handschrift van je? Een mens kan zich lelijk vergissen. <laughs> ja, dat is waar. Dat gaat niet over dit afgelopen uur, toch? Nee, dat gaat over, dat gaat over uh, wat ik gisteravond uh, ervoer. En, uh, ja. Uh, ja. Hoekse en kabeljauwse twisten. Ja, ze gaan voort. Oh, politiebewaking hebben we geregeld. En we zullen zorgen <laughs> dat jij veilig in je meanderende gebouw in Amsterdam... In mijn postmoderne bunker, ja. <laughs> Terechtkomt. Dank je wel. Leuk dat je er was. Graag gedaan.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 Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie. Go down, go ahead, Eagles. De voorzitter, daar is hij dan. De Eredis, Groningen. Schot dat blijft hangen. Dan op de bal en de goal. Die testen Utrecht. Draait even weg, is dan twee tegenstanders bij. En ado Kambuur. Die is op dan voor, er gaat die deem. Ja! En ook wereldbeker schaatsen in Calgary. verschil goed te maken. NOS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Ervaar zelf waarom Univé de beste zakelijke verzekeraar is. Kijk op univé.nl/slash zakelijk. Dit is Radio 1.